7 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Ledenraad Ajax wil dat de hele raad van commissarissen opstapt. Breuk binnen vakcentrale FVV lijkt onafwendbaar en verhuisoperatie van morgen gaat beginnen. De ledenraad van Ajax wil dat de Raad van Commissarissen opstapt, inclusief Johan Kruijf. De raad heeft alle vijf leden gevraagd hun zetel ter beschikking te stellen. Volgens Kea Molenaar, lid van de ledenraad, was er een grote meerderheid voor het besluit. De bijeenkomst in de Amsterdam Arena ging over het conflict tussen Johan Kruijf en de andere leden van de Raad van Commissarissen. Er ontstond een definitieve breuk toen Louis van Gaal twee weken geleden werd aangesteld als algemeen directeur, zonder dat Kruijf daarin werd gekend. De ledenraad benoemde gisteravond ook een nieuw interim bestuur... dat bestaat uit drie leden, Rob Been junior, Roger van Bokstel en Ernst Lichthart. Zij vertegenwoordigen de ledenraad van Ajax op 12 december... tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering. De bemiddelingspoging om de FNV-bonden dichter bij elkaar te brengen... lijkt uit te draaien op een mislukking. De verdeeldheid tussen de bonden is nog net zo groot als een paar maanden geleden. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS onder betrokkenen. Dit najaar werden twee verkenners aangesteld. Oud-voorzitter van de Sociaal Economische Raad Wijfels en Eerste Kamerlid Han Noten moesten de crisis binnen de vakcentrale bezweren. Ruim twee maanden geleden stemden de twee grootste bonden, Bondgenoten en Afacabo, tegen het pensioenakkoord. En zegden het vertrouwen in voorzitter Jongerius op. Nu de bemiddelingspoging vast lijkt te lopen, dreigt een scheuring binnen de FNV. Aanstaande vrijdag vergaderen de 19 FNV-bonden over het tussenrapport van de bemiddelaars. Orca Morgan verlaat vanochtend het dolfinarium in Harderwijk op weg naar Tenerife. Het dier wordt in een vrachtwagen geladen en via een onbekende luchthaven naar Tenerife gevlogen. In Harderwijk geldt een noodverordening om te voorkomen dat tegenstanders van het transport de openbare orde verstoren. Er was fel verzet tegen de verhuizing van de orca naar een zeedierenpark op Tenerife. De actiegroep Orca Coalitie wilde dat het dier terug in zee wordt gezet en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat de orca gewoon naar Tenerife kan. De Slovaakse regering heeft in 15 van de 96 staatsziekenhuizen de noodtoestand uitgeroepen. De regering wil daarmee voorkomen dat de gezondheidszorg in het gedrang komt door een protestactie van artsen. Zo'n 2000 van de 7000 artsen zijn van plan om volgende maand hun baan op te zeggen. Ze vinden dat ze te weinig salaris krijgen en ze klagen over slechte werkomstandigheden. De Slovaakse regering heeft een salarisverhoging van 300 euro geboden, maar de bonden eisen 700 euro.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 In Noord-Israël is een aantal raketten uit Libanon neergekomen. Volgens Israël werden enkele gebouwen beschadigd. Mogelijk is het een actie van de Libanese Hezbollah-beweging. Israël heeft Libanon gewaarschuwd dat de regering de plicht heeft om dit soort aanvallen te voorkomen. Israël reageerde op de aanval met beschietingen op doelen in Zuid-Libanon.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 Het weer nog bewolkt, vanochtend kans op wat regen en vanmiddag kans op wat zon. Het wordt 7 graden in Groningen tot 10 in Zeeland en er waait een matige tot krachtige zuidenwind. Vanavond van het westen uit regen, aan zee en harde wind met kans op windstoten. Morgen wisselen bewolkt en overwegend droog en het wordt ongeveer 9 graden. En dit is de ANWB verkeersinformatie met in totaal 88 kilometer file. Dus een vrij normaal voor dit tijdstip. Een paar opvallende onder meer op de A1 vanuit Apeldoorn richting Amersfoort. Er staat tussen Stroe en Barneveld nog 7 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle reishokken weer vrij. Door uitgelopen werkzaamheden vrij druk op de A12. Duitse grens richting Arnhem dan rijdt het langzaam over 15 kilometer. Tussen Afritbeek Beek en Arnhem-Noord. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar staat bij Slietrecht-Oost 8 kilometer. Er stond een vrachtwagen stil, maar inmiddels zijn daar alle reishokken weer open. Op de A16 richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Van Brienordbrug. Dat leverde file op van 3 kilometer. De linkerreis is daar dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A27, Breda naar Utrecht, bij Lexmond. Daar staat tussen Knopend Gorkum en Lexmond 8 kilometer. Via Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen. Kantoorpanden, bedrijfshallen, winkelruimtes, horecagelegenheden of bouwgrond. <kluziek> Vind de ruimte voor uw onderneming.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 Toneer nu ook op Giro 6004 of ga naar zendingovergrenzen.nl.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Ze gaat, nu echt. Orkaan Morgen kan elk moment uit haar bassin worden getild in Harderwijk. We schakelen met onze verslaggever als het zover is. Uiteraard ook ander nieuws. Egypte, een dag na de eerste ronde van de verkiezingen... en de misdaden van het Syrische regime... U hoort het zo dadelijk allemaal in het Radio 1-journaal. Eerst naar de onrust bij Ajax. Want de ledenraad van Ajax heeft nu het vertrouwen opgezegd... in de voltallige raad van commissarissen. Dat was rond middernacht de uitkomst van het urenlange beraad van die ledenraad. Niet alleen voorzitter Steven ten Haven, maar ook de commissarissen Edgar Davids... Marjan Olvers, Paul Reumer en Johan Cruijff zal worden gevraagd om op te stappen. En dat nieuws is gisteravond al aan het vijftal overgebracht. Zo vertelde Kea Molenaar, een van de leden van de ledenraad... die Johan Kruijf wel een warm hart toedraagt. Ja, er is uh, inderdaad, aan het einde van de vergadering, daar hebben we zelf op toegezien, ja. is er contact geweest. Ik heb zelf met Johan gebeld en de voorzitter van de ledenraad heeft uh, met, met de andere mensen van uh, de raad van commissarissen gebeld. Ja. En hoe nu verder? Uh, allereerst is het nu de keuze aan uh, de commissarissen of ze zelf vrijwillig opstappen. Uh, dat is, ze zelf hebben op... ze daar iets over gezegd, die commissarissen? Nee, nog niet, nog niet. U heeft contact gehad met Johan Cruijff, wat was zijn uh, reactie? Uh, Johans uh, reactie die was, uh, die was helder. Die had hier al met dit scenario rekening gehouden. Dus ja. dat was geen enkel probleem. En wat was voor zover u dat hij de tweede hand hebt uh, kunnen begrijpen... de reactie van de andere commissarissen? Weet ik niet. Robbeen heeft, heeft medegedeeld dat uh, Steven ten Haven het sportief heeft opgevat. Mm -hmm. En uh, dat hij uh, het zou melden aan zijn overige mede en uh, ja, dat, hij, dat uiteraard teleurgesteld, dat begrijp ik. Ja. Wat taxeert u nu? Gaan die anderen. Johan Cruijff heeft al gezegd van nou met die anderen. Uh, dat is mogelijk. Wat taxeert u? Gaan de anderen morgen ook zeggen van. Uh, het is mooi zo? Uh, de andere vier? Oh, dat weet ik niet. Dat is speculeren, dat weet ik niet. Dat, dat, daar gaan die mensen natuurlijk met elkaar over spreken. En dat zullen we moeten respecteren, dat standpunt wat ze daarover gaan innemen. Ik ja. kan me niet voorstellen dat ze koet-kekoet willen blijven zitten nadat ze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 dat die voortging. Dat ging niet meer. Ik bedoel, dat was voor iedereen evident. En uh, wat dat betreft ben ik blij dat de meerderheid van de, een grote meerderheid van de ledenraad het vertrouwen heeft opgezegd. Is er met de vuist op tafel geslagen vanavond? Nee, nee, absoluut niet. Nee, dat is echt heel bijzonder toch. Dat wordt, die indruk wordt misschien wel eens gewekt. Maar er wordt altijd met veel respect uh, onderling... En, en er wordt altijd gewoon op hoog niveau gedebatteerd. Gewoon heel goed. Dus dat is verder geen enkel probleem. Dus keeje okay, Molenaar van de ledenraad en Tom Egbers sprak met hem. Nog even naar verslaggever Ronald van der Geer. Ronald, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Jij was tot na middernacht bij de club bij Ajax. Kan jij interpreteren wat dit nou allemaal betekent? Keert bijvoorbeeld Johan Cruijff Ajax nu de rug toe? Of blijft hij toch in een andere rol wellicht? Ja, dat laatste. Uh, dat, is, dat lijkt me vrij logisch. Om, kijk, als de commissaris keert hij niet meer terug. Dat is gisteren echt benadrukt. Uh, maar dat betekent niet dat je niet iets anders mag gaan doen bij de club. Er werd gisteravond ook naar gevraagd. En Robben junior, de voorzitter van de ledenraad, zei ook echt... nee, alles is verder mogelijk. Kijk, er is wel gekozen voor zijn technisch beleid. Hè? Een aantal maanden geleden ingezet. Uh, het technisch hart. Dennis Bergkamp, Wim Jonk. Daar staat men achter. Die, die, die, die, die technische plannen van hem worden uitgevoerd. Dus het zou heel gek zijn als hij de club nu los zou laten. Dus het is... Ja, het ligt voor de hand, dat hij uiteindelijk aan de club gekoppeld zal worden als een, als een soort adviseur. Ja, en is het dan voor hem misschien zelfs wel een opluchting dat hij geen bestuurlijke functie meer heeft? Dat heeft hij altijd gezegd. Van mij hoeft het niet. En uh, hij voelt zich het lekkerst als hij zo af en toe langskomt... zegt hoe hij het graag wil hebben. En andere mensen uh, voeren het uit. Kijk, en, en die stoel in die raad van commissarissen, die zat hem niet lekker. Die, die bond hem eigenlijk aan alle kanten vast. Uh, dan zat hij ook nog eens met mensen die, uh, die, die iets anders wilden dan hij. Dus wat dat betreft is dit uh, voor hem misschien wel een overwinning. Wat is nu de volgende stap na het uitspreken van... Um... Deze woorden door uh, de ledenraad. Uh, Want ik neem toch aan dat nu niet op basis van vrijwilligheid gekozen kan worden... door de Raad van Commissarissen of ze opstappen of niet? Nou, dat, dat, dat, dat is wel zo. Uh, de bal ligt, om nog maar even in, uh, in, <laughs> een, een sportieve beeldschap te gebruiken... nu bij de leden van de Raad van Commissarissen. Want zij kunnen inderdaad zeggen, we zetten onze hakken in het zand... of we stappen op. Als zij een hakje in het zand zetten, dan zal er uiteindelijk een, een, een ondernemingskamer gaan onderzoeken... of de, de procedure die gevolgd is wel juist is. Of er wel zoveel is aan te merken op deze raad van commissarissen. En dan kan er dus heel lang uh, getraineerd worden, dat, uh, dat vertrek. Uiteindelijk kan het dan bekrachtigd worden of niet bekrachtigd. En, en kunnen er weer nieuwe commissarissen tijdelijk worden aangesteld door die ondernemingskamer... totdat er weer nieuwe commissarissen voor Ajax zijn gevonden door Ajax zelf... Uh, als zij nu terugtreden, dan zal het een en ander bekrachtigd moeten worden. Bijvoorbeeld in een, uh, in een aandeelhoudersvergadering. Mm -hmm. Die staat op de agenda voor 12 december. Maar daar kan dit onderwerp niet in worden besproken. Omdat bij een aandeelhoudersvergadering de agenda 48 dagen voor uh, plaatsvinden bekend moet zijn. En daar staat dit nog niet op. Dus er zal een nieuwe aandeelhoudersvergadering komen. Daar zal wel het een en ander in bekrachtigd worden. Ja, en dan zal men toch op zoek moeten... als dus deze uh, leden zeggen... oké, okay, we gaan akkoord, we pakken het sportief op... zoals Keele net zei over Steven ten Haven. Ja, en dan kan er een, in elk geval een nieuwe procedure gestart worden... en kan men weer op zoek naar, uh, naar nieuwe mensen... die op dit plusje willen zitten. Ja, ik klaar nou even wat bestuurlijke stappen verder over, hoor. Ronald. Als je niet graag, graag, graag, graag. <laughs> Want dan nou willen we nog <laughs> wel weten wat er met Louis van Gaal gaat gebeuren. Ja, weet je, formeel heeft hij natuurlijk gewoon een, uh, een, een aanstelling. En die gaat uh, op 1 januari uh, 2012 in. En dat uh, zou dus betekenen dat hij gewoon aan de slag is. Als er dus nog wordt uh, gesteggeld over die, uh, die raad van commissarissen... Uh, ja, de, de, de aandeelhouders zullen de directie niet, uh, niet, uh, niet wegsturen. Uh, uiteindelijk kan alleen een nieuwe raad van commissarissen... Dat wel. Uh, die kunnen dus zeggen, ja, uh, dit is niet wat wij willen. We nee. gaan naar die overeenkomst kijken die we met hem hebben. En ja, dan, dan, dan zou je kunnen zeggen, uh, je gaat van elkaar af of je, je blijft bij elkaar. Opvallend is overigens ook, Danny Blind is uh, begonnen als interim technisch directeur. Maar in het plan van Cruijff, wat dus nu omarmd is gisteravond... komt helemaal geen technisch directeur voor. Dus dat is ook een, een, een andere positie uh, geworden. En dan heb je natuurlijk nog uh, Louis van Gaal zelf... die misschien na alle commotie van gisteren en in de wetenschap... dat mensen die hem steunen inmiddels dus uit de club zijn verdwenen... misschien ook wel zal zeggen... nee, uh, bij nader inzien zie ik toch van deze overeenkomst af. Dus ja, dat is allemaal een beetje uh, schimmig. Ja, het is nog niet helemaal klaar, heb ik de indruk. Ik heb ook nooit de indruk gehad dat het ooit klaar raakt, Marcel. We blijven het volgen. Dankjewel, Ronald van der Geer. Ja, zo dadelijk het optakelen van Orca Morgan. Zij wordt vanochtend naar Tenerife gebracht. Het gaat echt gebeuren, schijnt. We zijn erbij in ieder geval. Zo dadelijk meer eerst maar snaren. John Sehoka, hoe stopt de weg? Het valt mee, nee, 95 kilometer viel in totaal. Eh, wel een paar ongelukken. Onder meer op de A1 richting Amersfoort. Komt met Apeldoorn voor de tweede keer een ongeluk gebeurd. En er staat dus tussen Stroe en Barneveld 8 kilometer. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem... is het nog vrij druk door die uitgelopen werkzaamheden. Er wordt inmiddels wel niet meer gewerkt maar tot nog 15 kilometer langzaam rijden... tussen afwit Beek en Arnhem-Noord. En op de A27 vanuit Breda richting Utrecht... is het erg drukker dan een ongeluk. Daar staat tussen Knoop de Gorken en Lexmond 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bij het in Harderwijk is een bassin. En daarna staat de vrachtwagen daartussen in een grote kraan. En waar is morgen ongeveer, roepau? Ik denk dat morgen nu zo ongeveer in zijn hangmatje ligt. Um, want... Een van de woordvoerders van Dolfinarium zei dat binnen nu en een kwartier uh, het dier uit het uh, bassin getakeld zal worden. Ik zag net uh, daar in de, in de verte, in het schemerdonker, wat uh, uh, flitslichten van camera's. En blijkbaar is er iets uh, wat vastgelegd moet worden. In uh, een mooi moment, een bijzonder moment. Het uit het water tillen van de orka. Gok ik even, hoor. het is uh, wat invullen. Uh, maar zo zal het ongeveer gaan daar, denk ik, 50 meter verderop. Hmm. Nou, hopen dat dat goed gaat allemaal. Er hey, gaan wat verhalen de ronde over um, het feit dat het Dolfinarium veel geld verdiend zou hebben aan de orka. Klopt dat? Nou, ik heb het net nog even gevraagd aan de directeur van het Dolfinarium, Martin Foppe. Hij, uh, hij spreekt het met, met klem tegen. Hij zegt van, uh, wij hebben er zelfs heel veel geld op moeten toeleggen. Want het uh, verzorgen van zo'n orka, dat is geen sinecure. Uh, maar, zegt hij, dat hebben we graag gedaan, want we hebben een dier gered. Dus verhalen over 8 à 10 miljoen euro die uh, het dolfinarium zou opstrijken voor deze orka. Of dat ze een setje dolfijnen in ruil krijgen voor uh, morgen. En dat is allemaal onzin volgens hem. Goed. Dus een klein uurtje geleden berichten we voor het eerst over Morgan en dat ze vanochtend gaat verhuizen. Toen vertelde je dat er nog geen enkel uh, teken was van enig protest. Hoe is dat nu? Nou, voor zover ik daar enig zicht op heb. Hè. Kijk, ik sta in het Dolfinarium en daaromheen is een heel cordon van uh, dranghekken en politieposten. Wat zich daar buiten afspeelt, dat is even moeilijk te zien. Hmm. Uh, ik hoor in elk geval vanuit de positie waar ik nu ben, geen rumoer, geschreeuw, gedoe. Um, en op Twitter circuleerden ook berichten uh, de afgelopen dagen... dat de Orca-coalitie afziet van uh, demonstratieve acties. Um, of dat ook inderdaad zo is of ook dat een afleidingsmanoeuvre is... en dat ze juist uh, stevig tekeer willen gaan vandaag. Ik weet het niet. Ik, ik kan me ook voorstellen dat ze bij de Orca-coalitie denken... van het is onvermijdelijk, dus laten we dat uh, dier geen extra stress bezorgen... door uh, midden op de A28 te gaan liggen met z'n allen, want... Dat is ook niet fijn voor, uh, voor Orca Morgan. Roepau vanuit het Dolfinarium in Harderwijk. Doe naar Rem. Den Haag. de Nationale Politie, die komt er. Een meerderheid in de Kamer schaarde zich gisteravond achter de plannen van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Van harte ging het niet. De oppositiepartijen blijven namelijk grote bezwaren houden tegen de komst van de Nationale Politie, zoals de plannen er nu liggen. Politiek verslaggever Michiel Breitveld. Michiel, de hele Kamer is in principe voor de Nationale Politie. Toch hebben oppositiepartijen grote moeite hè, om met deze wet in te stemmen. Waar zit hem dat in? Nou ja, het doel is natuurlijk om die effectieve organisatie, politieorganisatie op te zetten... af te rekenen met de bestuurlijke spaghetti, zo zei men gisteren... de eilandjescultuur, de koninkrijkjes. Alleen de grote discussie is natuurlijk... is het huidige plan inderdaad voldoende om... Daarmee af te rekenen? Ja, zegt de Kamer, maar garandeert dat ook dat de burgemeester uiteindelijk kan beschikken over die agenten om op te komen voor de veiligheid in de wijken en de straten? Ja, en daar eh, hebben de oppositiepartijen grote moeite mee, want zij vrezen dat die burgemeester, die uiteindelijk gaat over de inzet van de politie, uiteindelijk het nakijken heeft. En waarom dan? Nou ja, omdat er, er komt een nieuwe bestuurslaag bij. Hè? De minister die gaat zich ermee bemoeien. Hij zegt, ik doe dat uh, voor het beheer. Um, ik ga over de aankoop van auto's, dienstwapens. Ik ga over het personeelsbeleid. Uh, ik ga over, uh, om er iets te noemen, het uh, ICT. Uh, om, om een goed systeem op te zetten dat agenten hun uh, aangiften en dergelijke makkelijk kunnen invoeren. Maar ja, de oppositie ziet toch ook wel een minister die zich meer en meer gaat bemoeien met het werk van de politie. Ja, en uiteindelijk zal dat de boventoon gaan voeren, zo is de vrees. Hmm, maar heeft um, de oppositie dan iets kunnen veranderen aan de plannen van de minister? Nou ja, de minister Opstelt heeft gisteren wel uh, moeite gedaan om die oppositie uh, voor hem te winnen. Hij benadrukte dat ook hij uitgaat van het werk van de agenten in de straat, de wijken en de gemeenten. En uh, hij was zelfs bereid om een vast aantal wijkagenten per inwonertal te garanderen. Ja, dat plannen daarvoor moeten nog wel uitgewerkt worden. En daarbij, een groot uh, bezwaarpunt was ook die vorming van de regio Oost. Hè, Overijssel mm -hmm. en Gelderland. Met 80 gemeenten. 3,2 miljoen inwoners. Allemaal veel te megalomaan, meent de oppositie. Um, want dan hebben de burgemeesters straks helemaal niet, niets meer in te brengen. Zo vrezen ze. Nou ja, de minister houdt daar wel aan vast. Want, zegt hij, als je die regio gaat opsplitsen... dan kost dat zomaar 60 FTE. Dus 60 manuren uh, aan overhead. Maar hij zegt van, oké. Okay, wat ik wel wil doen is niet na vijf jaar evolueren, maar al na drie jaar. Eh, om te zien of er nadelige effecten zijn. Het lijkt een doekje voor het bloeden. Maar goed, op die manier hoopt opstelten toch die op, eh, oppositie binnen te halen. Maar lukt hem, dan? Uh, lukt hem dat? Nou, ja, dat is de vraag. Kijk... Er is veel ergernis in de oppositie. Um, ja, vooral omdat die wet op een maandagavond erdoor gejast moest worden. En ze vroegen meer tijd om wijzigingen te bestuderen, aanpassingen te doen... Maar die kregen ze niet en uh, ja, dat heeft heel veel kwaad bloed gezet, want uh, VVD, CDA en PVV die trokken zich niets aan van de bezwaren en drukten de behandeling van de wet gewoon door. En vermoedelijk om die nieuwe wet voor 1 januari in ieder geval door de Tweede Kamer te jagen en de minister zo een kleine afgang te besparen, want die heeft zich inmiddels uh, heeft zich immers verbonden aan een invoering op 1 januari. Nou, dat is inmiddels al onhaalbaar, omdat de Eerste Kamer al heeft gezegd... wij nemen gewoon alle tijd voor deze belangrijke stelselwijzigingen. Maar dan is die wet in ieder geval door de Tweede Kamer. Ja, en die haast heeft heel veel kwaad bloed gezet. Zou die dan nog op problemen kunnen starten in de Eerste Kamer, Michiel? Nou ja, ook daar zijn bezwaren juist over de rol van de burgemeester. En dat heet al met een mooi woord de lokale inbedding. En in de Eerste Kamer hebben ze ook een veel principiëlere discussie. Want het gaat hier natuurlijk wel over he, de politiemacht, de wapenmacht van de Nederlandse staat. En ook weer met een mooi woord, waar beleg je die? Wordt de minister met andere woorden eigenlijk niet veel te machtig? Nou goed, dat is een stap twee. Dat zal uh, eind... December, begin januari zal daar de behandeling beginnen in schriftelijke zin dan. En dan misschien februari, maart zal, uh, zal dat dan uh, plenair behandeld worden. Maar goed, eerst is het natuurlijk interessant te zien of die, twee, uh, die wet hier door de Tweede Kamer komt. En of dan ook de oppositiepartijen steun zullen gaan geven. Nou, en dat zullen we aanstaande dinsdag weten. Dus volgende week dinsdag wordt er over gestemd. Oké, okay, Michiel Breedveld, dankjewel. Turkije gaat nu ook sancties opleggen aan Syrië en volgt daarmee het voorbeeld van de Arabische Liga. Syrië komt daarmee verder alleen, nog verder alleen te staan. En de kritiek wordt steeds heviger. Ook van de hoogste internationale organen. Niet mis te verstaan de kritiek van de VN. Een speciale commissie deed onderzoek naar het geweld dat gebruikt wordt tegen burgers. En concludeerde dat er patronen van mensenrechten schendingen voorkomen. Among diegenen. Them... Uh, force was used Excessief geweld tegen vreedzame demonstranten, het schieten met scherp om mensen uiteen te jagen, vaak met dodelijke afloop. En daarbij waren ook veel kinderen. Reliable sources indicated that 256 November. 256 kinderen gedood sinds de opstand begon. Burgers verdacht van sympathie met de demonstranten werden gemarteld en seksueel misbruikt. Torture, sexual violence and ill treatment were inflicted on civilians suspected of sympathy with the protests. And in numerous cases resulted in death. Ook vaak tot de dood erop volgde. Deze misdaden tegen de menselijkheid werden volgens de VN begaan door het leger en veiligheidstroepen, maar The commission has also reached the conclusion dat de widespread en systematische violations van de mensenrechten in Syrië niet plaatsvinden zonder de goedkeuring... van de hoogste overheidsorganen, leest de regering. Een zeer hard en duidelijk rapport dus van de VN. Dat kwam een dag na sancties van de Arabische Liga. En gisteravond deden de Verenigde Staten en de EU er nog een schepje bovenop. Syrië moet het geweld onmiddellijk beëindigen. EU-president Van Rompuy riep de internationale gemeenschap nogmaals op... de krachten te bundelen. Nog meer sancties bepleit Van Rompuy, wat die dan ook mogen zijn. Vanuit het Witte Huis, waar hij sprak, samen met Obama... was er ook de oproep aan Syrië om waarnemers en journalisten... toe te laten tot het land... President Assad geeft vooralsnog geen krimp. Uiteraard houden wij de situatie in Syrië in de gaten. Door naar Egypte dan. Vandaag gaat Egypte voor uh, de tweede dag naar de stembus. Egypte de kiezen een nieuw parlement. Gisteren verliep de eerste dag nog zonder grote incidenten. Correspondent Sanne van Hoorn in Cairo. Sander, zijn er nog veel mensen die dan niet hebben gestemd... of die er niet aan toe zijn gekomen? Nou ja, opkomstcijfers hebben ze niet, alleen uh, ik vond het wel gisteren in de loop van de dag rustig geworden. Dus ik heb zelf het idee dat uh, veel mensen hebben afgewacht, niet in de lange rijen wilden gaan staan, wilden kijken hoe de veiligheid was. En ja, daarom verwacht ik dat er vandaag eigenlijk net zoveel mensen op de straat zullen zijn om te gaan stemmen. Want de rijen waren echt lang, hè? maar moest uren wachten. Ja, zeker. En het werd er gevierd, hoor. En dat, dat zie je vandaag ook wel terug in de Egyptische kranten. Eh, tevredenheid, alom natuurlijk uitgebreide opzommingen van wat er misging. En dat is toch nog wel wat. Maar als je bedenkt dat het de eerste vrije verkiezingen zijn... het sentiment wat ik gisteren ook optekende in radioreportages... blij dat Mubarak weg is blij dat je voor het eerst kunt kiezen op wie je wil... Ja, dat, dat zie je toch vandaag ook wel terug in de kranten hier. En wat ging er gisteren mis... Ja, veel stemlokalen die niet open gingen, stemlokalen die te laat open gingen. Campagne, dat is eigenlijk wat je het meeste leest in de kranten. Verwijten van de partijen dat de andere partij tot voor of soms zelfs in het kieslokaal campagne heeft gevoerd ja. voor de eigen kandidaten. Dat, Heb jij dat ook dat, geconstateerd, Sander? Ja, dat, dat viel moeilijk te missen. Bij elk stemlokaal werden de flyers <lacht> uitgedeeld. Uh, soms zaten bijvoorbeeld de Moslimbroederschap uh, zelfs mensen aan te spreken in de rij om uh, nou ja, vriendelijk te informeren op wie ze gingen stemmen. En als ze dan zeiden: Moslimbroederschap, ja, dan werd daar de kandidaat bij genoemd. In alle vriendelijkheid. Maar ja, dat mag niet, zegt ook de Egyptische wet. En het gebeurde op grote schaal. Goed. Sander van Hoorn is ook vandaag weer in je Dankjewel, Sander. Als ik zeg papieren valuta of fysiek zilver, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen.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 De raad Ajax zegt vertrouwen in de raad van commissarissen op... en morgen de orka vanochtend op weg naar Tenerife. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De ledenraad van Ajax wil dat de raad van commissarissen opstapt. Inclusief Johan Kruijf. De raad heeft alle vijf leden gevraagd hun zetel ter beschikking te stellen. De voorzitter van de ledenraad, Rob Been Jr. Ik heb inderdaad met Steven ten Haven gesproken. Die heb ik het besluit medegedeeld. En die heeft mij gezegd dat hij daar een nachtje over gaat slapen. Zeker nadenken. De bijeenkomst in de Amsterdam Arena ging over het conflict... tussen Johan Krijf en de andere commissarissen. Er ontstond een definitieve breuk toen Louis Vergaal twee weken geleden werd aangesteld als algemeen directeur... zonder dat Krijf daarin werd gekend. Het besluit om alle commissarissen te vragen op te stappen... was niet makkelijk. Zoals een uh, befaamde AIC zegt, worst eet je in plakjes. We hebben vanavond een hele moeilijke uh, plak van de worst afgesneden... Dat, uh,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 In Harderwijk geldt een noodverordening om te voorkomen dat tegenstanders het transport verstoren. Er was fel verzet tegen de verhuizing van de orka naar een zeedierenpark op Tenerife. Maar het lijkt er niet op dat er vanochtend veel protest zal zijn, zegt verslaggever Roel Pauw. Op Twitter circuleerden ook berichten de afgelopen dagen dat de orka-coalitie afziet van demonstratieve acties.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 De bemiddelingspoging om de FNV-bonden dichter bij elkaar te brengen... lijkt uit te draaien op een mislukking. De verdeeldheid tussen de bonden is nog net zo groot als een paar maanden geleden... blijkt uit een rondgang van de NOS onder betrokkenen. Ruim twee maanden geleden stemden de twee grootste bonden... bondgenoten en Abwakabo tegen het pensioenakkoord... en zegden het vertrouwen op in voorzitter Jongerius. En dit najaar werden twee verkenners aangesteld... die de crisis binnen de vakcentrale moesten bezweren. Maar dat is dus niet gelukt. De republikeinse presidentskandidaat Herman Cain is opnieuw in opspraak geraakt door een vrouw. Op tv zei de vrouw dat Cain dertien jaar lang een buitenechtelijke relatie met haar had. I was aware that he was married, and I was also aware that I was in a very inappropriate um, situation relationship. Cain zou de vliegtickets van de vrouw hebben betaald, zodat hij tijdens zijn reizen bij haar kon zijn. Volgens Cain waren hij en de vrouw bevriend, maar hadden ze geen relatie. Het was iemand die een vriend maar ze het als een vriend. als je zegt vriend, was dit een affaire? Nee, het was niet. No, er was geen seks? De Afgelopen weken hebben verschillende vrouwen Kane beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Voor die beschuldigingen stond Kane hoog in de peilingen. Inmiddels is zijn populariteit behoorlijk gedaald. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment overheerst de bewolking en valt er met name in het westen van het land af en toe wat motregen. In de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is het droog en zien we af en toe de zon. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 of 10 graden... bij een verder aantrekkende en vlagerige zuidenwind. Boven land is de wind dan matig tot vrij krachtig... en aan zee krachtig tot mogelijk hard. Vanavond de wolking vanuit het westen... gevolgd door buige regen. De neerslag trekt daarna vrij snel over het land... en zal in de loop van de nacht het land alweer verlaten. Tegen de ochtend klaart het vanuit het westen op... De temperatuur zal pas laat in de nacht dalen en morgen vroeg worden minima verwacht van 5 graden aan zee en 3 in het binnenland. Morgen woensdag beleven we een overwegend droge dag met redelijk wat zon. Het wordt een graad of 9 bij een matige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 147 kilometer file. Het is een vrij normale ochtendspits. Het is wel drukker dan normaal op de A12, Duitse grens, richting Arnhem. 15 kilometer langzaam rijden tussen Afrit en Arnhem-Noord. Op de A15 richting Europoort. Daar is een ongeluk gebeurd bij Knoop Er staat inmiddels 3 kilometer. Op de A27 vanuit Breda richting Utrecht is een ongeluk bij Lexmond. Daar staat er 10 kilometer vanaf klopend -Gorken. Richting Utrecht op de A28 is het vrij druk. 10 kilometer tussen Nijkerk en Leusden zuid. De A58 vanuit berg op Zoom richting Breda: een ongeluk bij Knoop in Prinsenveel. De rechterrijstok is daar dicht en er uh, staat inmiddels 3 kilometer file. En ook op de A67 Venlo richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. Daar staat inmiddels 4 kilometer en daar is de linkerrijstok afgesloten. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen, want tussen Utrecht Centraal en Ede Wageningen rijden geen treinen. De bovenleiding is daar beschadigd en de vertraging is meer dan een uur. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online-rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Ja, er is nog een hoop werk te verzetten... voordat die beweging weer op één lijn zit. Zoveel is wel duidelijk na een rondgang van de NOS... langs voorzitters van de aangesloten vakbonden. Al ruim twee jaar sluimert een conflict tussen de bonden... Advocabo en bondgenoten aan de ene kant... en de voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius, aan de andere kant. Inzet, het pensioenakkoord. Midden september kwam dat tot een uitbarsting. Wie heeft dat kunnen horen bij de NOS. Advocabo en bondgenoten zegt het vertrouwen op in Jongerius.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 Uh, ...om op zoek te gaan naar een commissie van goede diensten. Vindt u dat die twee bonden dat hebben aangekaart? Wat doet dat u? Nou, dat is natuurlijk niet het prettigste wat een mens kan uh, overkomen. En ik denk dat dat verstandig is uh, dat we met elkaar besloten hebben... Uh, ...om maar eens een commissie van goede diensten... ...en uh, niet alleen naar het onderlinge vertrouwen... ...maar ook naar omgangsvormen, cultuur, verenigingsdemocratie, et cetera, te kijken. Deze Gerrie is over die commissie van goede diensten. Die is er nog niet. Eerst moesten twee verkenners uitzoeken wat er mis is binnen de FNV. Dat waren helemaal Wijfels en Han Noten, die verkenners. Peter van der Meerschout, um, die verkenners die hebben niet veel bereikt. Is er nog altijd sprake van dikke ruzie? Nou ja, kijk, als we het um, um, even samenvatten met de woorden van um, uh, een van die voorzitters die wij hebben gesproken, die zei: het is nog altijd uh, uh, uh, bende. We zijn eigenlijk geen bal opgeschoten. Feitelijk is er dus nog niks veranderd in die, in die standpunten van FFV-bondgenoten en advocabo. Er is wel hoop bij al die andere voorzitters dat ze er komende vrijdag-zaterdag dan wel uitkomen onder leiding van de bemiddelaars, de verkenners, uh, noem het zoals je wilt. Uh, die hebben dan hun tussenrapport klaar, maar die willen eigenlijk met dat tussenrapport in die Willen die willen de komende vrijdag en zaterdag niet spreken over... wie is nou eigenlijk schuldig aan dit conflict. Het heeft namelijk geen nut om achteruit te kijken. En daar bleven toch FVV-bondgenoten en de Afrocabo bleven daarin hangen. Zo horen wij dan weer van die andere voorzitters. Het zou zelfs zo erg zijn geweest op een bepaald moment in die gesprekken... die die twee verkenners hebben gevoerd met de voorzitters. Dat hebben ze gedaan op individuele basis. Ze hebben ook mensen bij elkaar gehaald en toen weer met ze gesproken. Ze zijn dus al twee maanden bezig. Op een bepaald moment was het zelfs zo erg dat handnoten tegen... Eh, eh, van der Kolk, van de fnv Bondgenoot heeft gezegd... als jij zo blijft zitten in die schuldvraag, weet je, dan donder je maar op. Ja. Nou, dat is natuurlijk nogal wat. Als dat door zo'n verkenner uh, wordt gezegd. Dat zegt ook iets over, laten we zeggen, um, uh, de mindset... En, en de gedachtegang van, uh, van die voorzitter, uh, van der Kolk... die blijft ook maar gewoon hangen in, in, in dat conflict. Beetje gedwongen ook door zijn achterban. Hij heeft die achterban niet goed in de hand, lijkt het. En dat is ook een van de conclusies die er wordt getrokken door uh, die twee verkenners. Um, um, laten we zeggen het persoonlijk leiderschap van de voorzitters. Dan hebben we het over de hoofdrolspelers. Jongerius van Brenk, van de Avocabo en um, uh, van de Kolk, van, van bondgenoten. Dat leiderschap is gewoon niet goed. En het organisatievermogen van die clubs is ook onvoldoende. Nou, dat klinkt niet erg positief. En jij had het al even over komend weekend. En dan komen alle voorzitters en de twee verkenners ja. bij elkaar. Allemaal op een geheime locatie. Dan mogen ze het dus niet over schuld hebben. Waar gaat het dan over? Ze noemen het nu alweer een werkconferentie. Dat wil oh. al wat zeggen dat ze bezig zijn om dingen op te schuiven in de tijd. Het gaat er eigenlijk om dat er geprobeerd moet worden om toch de neuzen in dezelfde kant te krijgen. Om afspraken te maken zodat die commissie van goede diensten die nog aan het werk moet. Dat die inderdaad kan gaan denken aan de nieuwe vakbeweging. Dat die op een andere manier moet worden georganiseerd. Niet meer uh, via de lijnen van de bonden maar veel meer hoe is onze economie georganiseerd. Even concreet, een elektricien valt nu nog onder FNV bondgenoten. Maar die zit op de bouw samen te werken met een met salar die onder FVV bouw valt. Waarom dan niet alles georganiseerd naar sector? En eigenlijk vraag je dan om, um, laten we zeggen, de individuele bonden op te heffen. En alles op sectorniveau te organiseren. En dat valt dan allemaal, al die sectoren, onder één grote FNV. Nou, dat is ja. natuurlijk iets waar even wat meer tijd voor moet worden genomen. En het is maar de vraag of dat de huidige voorzitters ook in staat zijn om, laten we zeggen, over hun eigen schaduw heen te springen. Om um, uh, um, dat te organiseren. Tegelijkertijd wordt er ook gezegd: we zitten in een crisis, never. Waste a good crisis. Ik bedoel, maak er ook gebruik ja. van. We zitten nu diep. We kunnen er alleen maar beter uitkomen. Ja, dan nog heel, even, heel kort even Peter. van een nieuwe opzet van de vakbeweging dus. En, maar met oude leiders. Met John Gerius van de Kolk. Met Brenk. Nou, wat denk je zelf? Denk denk ik denk we niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat kan ook niet. Maar ze moeten wel, ze moeten, zij moeten er nu wel voor zorgen dat anderen die kar kunnen gaan trekken. En die piketpalen die moeten komend weekend worden geslagen op die geheime conferentie. Um, en op die werkconferentie. Um, uh, en dan wordt er in het voorjaar dan ergens een, grote, uh, een groot congres georganiseerd. Waar al die bonden, als ze al met hun eigen achterban hebben gesproken. Al die bonden dan het akkoord moeten geven voor deze nieuwe vakbeweging. Peter de van der Meers over de problemen bij de vakcentrale FNV. En zo gaan we naadloos over naar Ajax en de problemen daar. De ledenraad stuurt de raad van commissarissen de laan uit. Althans, dat willen ze graag. Tom van der HEK, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit goed voor Ajax? Brengt dit een oplossing dichterbij? Uh, ja, is het goed voor Ajax? Dat is uh, zeer de vraag wat er überhaupt nog goed is voor Ajax. Maar het is misschien wel het minst slechte wat kon gebeuren, omdat elk ander besluit uh, het Gisma nog duidelijker en uh, opener had neergelegd. Maar het idee dat dit een echte oplossing is, uh, dat is het natuurlijk niet. Het kwam al het meest naar buiten, eigenlijk toen meteen de afloop van die ledenraad uh, Kea Molenaar. Uh, altijd al bij de schmink zittend, voordat hij gebeld is, zeg maar, uh, de pers uh, het uh, woord <lacht> stond. En daar uh, alweer andere leden van de uh, uh, raad langs liepen en zeiden wij hadden toch een afspraak meen ik. Dat gaf eigenlijk alweer dat nieuwe schisma aan. Molenaar is van het kamp Kruif, zeg maar. En die ziet zijn kans schoon, denk ik. Want uh, ze worden allemaal weggestuurd. Dat zullen ze in dank aanvaarden. Dus dat kan bijna niet anders meer. Anders worden ze 12 december weggestemd. Dus ze zullen wel allemaal opstappen. En dan kan Kruif op de achtergrond als adviseur natuurlijk op een nieuwe manier proberen. Een uh, nieuwe organisatie naar zijn hand te zetten. Dat is toch wel echt de uitslag hoor van dit. Ja. Maar het moet uiteindelijk toch een keer officieel worden. Dus er moet een nieuw bestuur weer komen. Tom. Ja, er komt nu een interim bestuur. Dat gaat dan weer uh, de boel vertegenwoordigen op de aandeelhoudersvergadering. Die zullen wel weer op zoek gaan. Ik zat net met spanning te luisteren naar verkenners en andere interimcommissies die je ook nog kunt benoemen om wat tijd te winnen. Maar bij de FNV, dus misschien kunnen ze samen wat met elkaar gaan doen. Uh, het is natuurlijk volstrekt onduidelijk. Uh, bijvoorbeeld, uh, Martin Sturkenboom had gisteren nog een gezellig mailtje gestuurd dat iedereen die hem uh, niet groette op de gang vandaag welkom was op de koffie. Nou, dat zal niet echt gaan gebeuren. Danny Blind, die ziet tien trainers die misschien juridische stappen tegen zijn aanstelling ondernemen. Dus zijn die mensen nou in dienst? Wat is de, de waarde van hun contract? Is het contract met Van Gaal rechtsgeldig? Kortom, de onduidelijkheid duurt volledig voort. Het zal volledig voortgaan, het spel. En Cruijff zal op de achtergrond geglimlacht hebben over de uitkomst. Want dat is de stille winnaar van deze uitslag. Wat ik me dan afvraag, Tom, is wie zou er überhaupt nog nu in de Raad van Commissarissen bij Arux willen gaan zitten. Dat is toch geen ja. grote slangenkuil waar je je dan in begeeft? Het is een hele grote slangenkuil. En je moet als heel weldenkend mens je kunnen opstellen... als vazal van een groep mensen die willen zeggen wat jij doet. En ik denk dat voor dat laatste heel weinig weldenkende mensen te vinden zijn. Dus ik ben ook heel benieuwd, heel benieuwd. Maar ja, het plusje longt altijd. Ja. En veel mensen denken, het gaat mij wel lukken. Maar ik ben heel benieuwd, want dit is een volstrekt directe vraag. Wie wil er nog überhaupt, misschien dat we een open advertentie bidden... Kort krijgen in de krant. We, we zullen het zien. Tom van Dijk, dank je. Oui. Premier Rutte bezoekt vandaag president Obama. En Obama heeft er een uur voor uitgetrokken. Spreken we straks over na de verkeersinformatie bij de ANWB. John Sahoka. Een paar opvallende files. er druk nog op de A12. Duitse grens richting Arnhem. 15 kilometer tussen Afrikant en Arnhem-Noord. Op de A15 richting Europoort. Daar is een ongeluk gebeurd bij rotterdam Charloos. Er staat een 7 kilometer. Bij rotterdam Charloos is de rechterreis ook dicht. Daar staat het ook flink vast op de A29. Komende van het Berg op Zoom. Voor klopt van 6 kilometer. En op de A58 berg op zo'n richting Breda. Zes kilometer tussen Rekven en Klop de veel door een ongeluk. Daar is de rechterreis ook dicht. En nog problemen bij de spoorwegen, Want door een beschadigde bovenleiding... rijden er tussen Utrecht Centraal en Ede-Wageningen. En tussen Utrecht Centraal en Venendaal geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Marcel zei het al. Premier Rutte maakt vandaag zijn opwachting... bij president Obama in het Witte Huis. Obama heeft een uurtje uit getrokken voor de Nederlandse premier, die geflankeerd wordt door minister Rosendaal van Buitenlandse Zaken. We praten over het bezoek met Alexander Bon, is als Amerika-deskundige verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Meneer Bon, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eerst schetsen hoe belangrijk is dit bezoek voor Nederland? Uh, voor Nederland is een bezoek aan de Amerikaans president altijd belangrijk, want Amerika is een belangrijke bondgenoot, dus de, een regering in Nederland, van welke kleur dan ook, zal daar altijd een groot belang aan hechten. Uh, dat betekent dat er een flink aantal dingen op de agenda staan. Een aantal defensie kwesties, een aantal economische kwesties... de euro, wederzijdse samenwerking... en waarschijnlijk uh, hoe het eigenlijk in Europa en het Midden-Oosten gaat. Ja. Nou, veel uh, zaken te bespreken. Dus uh, belangrijk is misschien wel uh, dat het een beetje klikt tussen die twee. Zou dat kunnen? Ik denk het wel, ik denk het wel. Uh, kijk, Nederland staat qua, qua cultuur niet zo ver af van de Verenigde Staten. Uh, ik denk dat zowel Rosenthal als Rutte als personen, als je ze zo ziet, ik ken ze niet persoonlijk... maar als je ze op tv ziet, zich best op hun gemak zullen voelen bij Obama. Ja. Nou heeft Rutte al gezegd dat hij de uitstekende transatlantische verhoudingen... wil benadrukken tijdens dit bezoek. Maar hij moet natuurlijk ook misschien wel een plooi recht strijken. Hè? Um, want we hebben ons teruggetrokken uit Oerskan in Afghanistan... en dat vond Amerika niet zo fijn. Nee, de Verenigde Staten heeft natuurlijk een intensieve militaire relatie met Nederland en omgekeerd. In Oerkan en in Afghanistan in het algemeen hebben wij een aantal belangrijke taken op ons genomen. Maar we hebben op een gegeven moment ook gezegd, uh, na een aantal jaren zullen we ermee ophouden. Het, het exacte moment van die terugtrekking is wat ongewoon gelopen, kabinetsval en dergelijke. Uh, dan zitten we nu in uh, Kunduz en dat is misschien wat minder dan andere bondgenoten zoals de Verenigde Staten hadden gewild. En we hebben ook niet meegedaan aan het bombarderen in Libië. Maar goed, we hebben dan ook een ander parlement op dit moment. En de, de Nederlandse politiek is anders dan die voorheen was. Maar ja, de, denkt u dat Rutte veel zou moeten strijken? Veel zou, veel zou moeten masseren bij Obama? Uh, dat denk ik niet, want kijk, die relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten is natuurlijk al een hele oude. Dus daar zitten wat ups en downs in. Uh, ik denk dat beide partijen heel goed weten wat ze aan elkaar hebben. Ja, aan de andere kant, minister Hille spreken we daar later deze uitzending ook over. Uh, er wordt flink bezuinigd op de Nederlandse defensie. Zal Obama ook vragen van, uh, zeg eens Rutte, waar zijn jullie mee bezig? Dat zal hij zeker vragen, want voor de Verenigde Staten zijn natuurlijk Europese partners en, en een aantal dan, waar Nederland toe behoort, zijn belangrijke militaire partners waar je van op aan kan. Uh, die landen werken graag uh, samen, systemen zijn op, op elkaar afgestemd, er is uitgebreid geoefend. En Nederland zal nu uh, een aantal dingen wat minder doen en kunnen doen, dus dat zal zeker wel een onderwerp zijn. Daarnaast maakt Amerika zich zorgen over de eurocrisis uiteraard. Wat zal Obama gaan vragen aan Rutte? Nou, de Amerikaanse minister van Financiën is al uh, een paar maanden geleden... En, en kort nog in Europa geweest om aan te dringen bij de Europese leiders... van los dit probleem nu op, pak het eens uh, georganiseerd aan. En ik denk zeker dat Obama aan Nederland zal vragen... als uh, toch sterk Euroland en voorheen een sterke munt de gulden hebbende... van wat, wat, zijn jullie, wat is jullie positie, wat denken jullie ervan, uh, hoe zal het staan... gaan jullie misschien terug naar een gulden of wat zijn jullie verwachtingen? Ik denk dat hij zeker in een Nederlands positie zeer geïnteresseerd zal zijn. Ja, Nederland is de derde investeerder hè, in, uh, in de Verenigde Staten. Het is ook van belang dat Nederland dat blijft doen. Hè? Ook voor Obama, die het geld natuurlijk ook goed kan gebruiken voor binnenlands gebruik. En alles wat Obama op de ogenblik doet, staat in teken ook al van de presidentsverkiezingen. Precies, volgend jaar, echt over één jaar, is presidentsverkiezingen. Het is erg spannend. Het is nog niet helemaal helder wie de republikeinse uitdager zal worden. Dat zou best dus een sterke kandidaat kunnen zijn. Obama heeft het moeilijk, want de werkloosheid is hoog in Amerika. Hoger dan gemiddeld. Werk tegen een zittende president. Dus elk Land, zoals Nederland dat veel investeert in de Verenigde Staten... en banen schept, is wel Omgekeerd cool. ja. denk ik dat Rutte ook hetzelfde aan Obama zal zeggen... van goh, er wordt ook veel geïnvesteerd door Amerika in Europa en in Nederland. Dat is voor ons ook belangrijk. Hmm. Iets anders. Het is gebruikelijk dat buitenlandse gasten een geschenk meenemen... Hè, voor de Amerikaanse president. Heeft u enig idee wat wij meebrengen? Ik weet het niet, maar ik denk dat er toch wel over nagedacht is. Uh, in Amerika hebben ze een aantal hele strenge regels... omtrent uh, wat een president überhaupt, een overheidsfunctionaris als cadeau mag aannemen. Dat is aan een bepaald bedrag gebonden. Alles daarboven moet je meteen afgeven. Dus als je een pen geeft of een... Uh, weet ik het, een, een Gouda-kaas, nou dan mag Obama die <laughs> zelf opeten. Okay. Maar als het meer wordt dan, uh, dat verschilt een beetje zo'n 260 dollar... dan is het automatisch staatseigendom en dan moet het gecatalogiseerd worden. Dus ik denk dat daar flink over gemaild en gebeld is... tussen de staf van Rutte en van Obama, van wat is nou een geëigend cadeau? Ja. Zal er nog over een tegenbezoek eventueel wat gesproken worden... of is dat volstrekt kansloos? Ik denk dat het, dat het zeker voor Rutte heel mooi zou zijn. Ja, ik denk, dat denk ik Gezien de, de politieke omstandigheden in de Verenigde Staten... en de drukte in de wereld met de diverse crisis... niet erg aannemelijk is. Goed. Alexander Bon, Amerika-deskundige aan de Nederlandse uh, Defensieacademie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel. Goedemorgen. En we blijven bij Defensie. Joris van der Kerkhof is uh, van Soesterberg naar Doeren gereisd... want ook daar hakken de bezuinigingen op Defensie erin. Joris, wat merk je daarvan? Nou, ja, het, ja, het, waar we nu staan, op een parkeerplaats voor eh, de kazerne in Doorn. Op de kazerne mochten we niet komen. Daar lijkt het alsof de bezuinigingen eigenlijk al zijn ingevoerd. Het is hier volledig stil. Nou, is het zo dat een half uur geleden... schielijk een aantal militairen eh, door de poort heen kwamen... hier naar het zwemmen, waar ze blijkbaar aan het, uh, aan het trainen zijn? U gaat ze over uh, ruim een uur vertellen... wat het sociaal akkoord inhoudt... Uh, wat u namens de vakbonden hebt afgesloten? Ja, we hebben vandaag een geplande bijeenkomst... Uh, uh, ze staan en... Uh we hebben onlangs een sociaal akkoord afgesloten... in het kader van de bezuinigingslast die op Defensie terecht is gekomen van 1 miljard. En in dat kader moeten er een behoorlijk aantal functies verdwijnen, 12.000. En we hebben in dat kader een sociaal plan afgesproken. En dat ga ik de mensen uitleggen. Ja, Jacques van Hulsen van de, van de VBM-NOV, eh, Militaire Vakbond. Later in de uitzending komt de minister eh, zijn sociaal, sociaal plan bij ons op de radio eh, uitleggen. Eh, eerder was de wethouder van, van Soest aan het woord. Die zei van ja, toen de vlieg Basis gesloten werd, schrokken we daar enorm van. Uiteindelijk heeft het wel mogelijkheden geboden. Als Doren hier sluit. Is dat erg voor Doren, denkt u? Uh, nou, ik probeer dat een beetje in te schatten. Uh, het is natuurlijk zo dat deze kazerne hier uh, al zeer lange tijd ligt. Uh, de mensen die hier werken, er zitten toch een groot aantal, deel, uh, groot aantal mensen van in de regio. En dat betekent dus dat er uh, zonder enige twijfel een economische impact zal zijn op deze regio. Nou, dat zal de burgemeester straks al meer over gaan vertellen en de wethouder. Uh, u gaat niet over de kazernes en welke gesloten worden. U gaat er wel over hoe het gaat en de onzekerheid. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, kijk, wij uh, hebben onlangs kennis genomen van een brief die uh, de minister naar de Kamer gestuurd heeft en in die brief heeft hij aangegeven wat nog het uh, vertrouwen is van uh, het defensiepersoneel in de toekomst. En uh, daaruit blijkt dat uh, dat percentage op dit moment op 25 procent ligt. Dus een kwart heeft nog maar vertrouwen in de toekomst. En dat is op zichzelf al schrikbarend. Maar wat nog erger is, is dat het afgelopen jaar... dat percentage gedaald is met 25 procent. Dus oorspronkelijk lag op 50. Dat zegt natuurlijk toch wel het een en het ander... over hoe die mensen zich hier moeten voelen. Ja, ze voelen weinig vertrouwen in, in, in hun baas. We gaan zo nog even met u verder praten en, en de mensen van de gemeente hier over als dit gaat sluiten. Maar ook wat het betekent voor, niet alleen voor Doren, maar voor al die gemeentes waar misschien kazernes op de nominatie staan om gesloten te worden. Maar dat later. Goed, en uh, om half negen, dus over meer dan een half uur, de minister zelf, minister Hans Hiele in de uitzending, uh, voor uh, zijn bespreking voor de begroting. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. In de soap bij Ajax stond Keeje Molenaar van de Ledenraad de pers te woord. Dat schoot Mark Stuut, ook lid van de Ledenraad, in het verkeerde keelgat. Op de website van AT5 is te zien hoe hij naar Molenaar roept: Keeje, we hadden een afspraak. We hadden afgesproken niet met de pers te praten. En op de voorpagina van Spits staat zegen voor nummer 14. De supporters zijn voor Kruif. De fans waren massaal bij de arena. Staat op een foto in trouw. De fans hebben een Ajax shirt van de club legende meegenomen met erop zijn beroemde rugnummer. Maar de formele rol van Kruijff bij Ajax is uitgespeeld, schrijft de Volkskrant. Misschien blijft hij wel adviseur om de veranderingen op de toekomst te bewaken. R.V.C., raad van commissarissen dus, is trending topic op Twitter. Dit is nog eens goed wakker worden, zegt iemand. Plannen kruif worden gewoon uitgevoerd. En nog iemand anders twittert, yes, R.V.C., Ajax, weg. Voelt alsof ik iets in mijn schoen heb gekregen vanochtend. Nog iemand zegt, Ajax hoop heeft weer een dieptepunt bereikt... en maar blijven geloven in de goed man uit Spanje. Tja, nou, dat is ook ander nieuws, hoor. De Occupy-demonstranten op het Mani-veld hebben met de winteropkomst... een oproep gedaan om tentharingen, dekens, toiletpapier... naar het kamp te brengen, ook Eten en drinken zijn van harte welkom, maar light producten zijn uit en bozen. staat op de website van de actievoerders, meldt het AD. Telefoonterreur wordt zwaar bestraft. Bedrijven die consumenten met ongewenste marketingtelefoontjes blijven lastigvallen... betalen daarvoor een hoge prijs. Vandaag krijgt een van de meest malafite callcenters een hoge boete van 280.000 euro, schrijft de Telegraaf. Wat een hondenbaan, kopt NRC Next. Aan de dierenpolitie van de PVV is tot nu toe vooral geld verspild. Agenten hebben er geen zin in, toch komt die politie er, want dat staat in het gedoogak. 80 agenten werden in de loop van dit jaar door de korpschefs... naar de opleiding voor dierenagent in Apeldoorn gestuurd. Ze werden uiteindelijk op zes na allemaal geen animal cop. Dat was omdat ze er geen zin in hadden. Ze werden liever boeven vangen. Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen gaan gebukt... onder extreem hoge waskosten. Zij heeft het Nederlandse Dagblad. Er zijn tehuizen die maandelijks meer dan 200 euro vragen voor de was. Dat is het viervoudige van wat andere tehuizen vragen. En er komt nog bij dat de bewoners wel erg lang op schone kleren moeten wachten... En in die tijd moeten ze dan weer nieuwe kleren kopen. De landelijke cliëntenorganisatie kreeg de afgelopen maanden al 75 klachten binnen.